In het huis werd een 42-jarige vrouw opgepakt. De politie wil niet bevestigen dat het de moeder van het meisje is. Het meisje zou van Marokkaanse afkomst zijn... en op het Kalscollege in Nieuwegein hebben gezeten. Op sociale media wordt geschreven dat het motief voor de moord eerwraak is... maar ook daarover wil de politie niet zeggen.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 De Amerikaanse minister Hillary Clinton die wordt behandeld voor een bloedprop in haar hoofd is ontslagen uit het ziekenhuis. De bloedprop was het gevolg van een hersenschudding na een val. Clinton die 65 is kreeg bloedverdunners en zal volgens haar artsen volledig herstellen. Clintons Amstermijn zit er bijna op. Het weer dan, hier en daar wat lichte regen. Temperatuur ligt rond een graad of acht vannacht. Overdag blijft het bewolkt en valt plaatselijk nog een beetje regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En nog tot twee uur bent u van harte welkom in ons Huis van de Maan... waar nog steeds mijn gast is, Franka van Brakel. Als transgender zet zij zich in voor het project Uit de Kast werkt beter... waarmee COC en FNV de positie van homo's, lesbiennes, biseksuelen... en transgenders op de werkvloer hoopt te verbeteren. En in het vorige uur vertelde Franca haar verhaal... In dit uur mag u haar vragen stellen. En zijn we ook benieuwd naar uw eigen ervaringen als transgender. Maar het kan ook zijn dat u nog midden in het transformatieproces zit... of dat u nog steeds twijfelt of u zo'n geslachtsverandering wel aandurft. Ook dan bent u van harte uitgenodigd te bellen. 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncv.nl en Twitter ik kan met hashtag casaluna. Franka, uh, veel uh, reacties, veel tweets ook met name. Hier iemand die zich afvraagt of jullie campagne, die campagne uit de kast weet beter, zich vooral richt op grote bedrijven. Uh, nee, um, uh, we zijn vooral bezig met de netwerkjes binnen de bedrijven. Uh, we willen uh, proberen de netwerken ja, helder te krijgen. Het en, en, ja, doel van een netwerk is, hoe vind je je... Collega, hoe vind je ja, je collega die in eenzelfde situatie zit... en dan bedoel ik vooral niet alleen de transgenders... maar ja, hoe, hoe kom je een lesbische collega tegen... een homoseksuele of biseksuele collega? Um, ja, mag je zijn op de werkvloer zoals je wilt zijn? Mag je erover praten? He, uh, nee, we richten ons niet alleen op grote bedrijven. Uh, ik zit bij een groot bedrijf, er zijn meerdere grote bedrijven. KLM heeft ook een netwerk... Um, we willen vooral ook de kleine bedrijven, het MKB... Uh, daar zijn wij ook mee bezig. Het midden- en kleinbedrijf. Maar dat is misschien wel lastiger. Misschien heeft deze twitteraar daar wel een uh, punt. Ja. Uh, Zo'n groot bedrijf, hè, hoeveel honderden mensen werken er wel niet bij het sport... dus daar vind je altijd wel wat ja. mensen die of homo zijn... of biseksueel of transgender... en die met elkaar uh, zich willen inzetten voor een betere positie... van, mm -hmm. van henzelf en van, van hun collega's. In een klein winkeltje, ik noem maar wat, met naar vier, vijf mensen... is het misschien nog wel veel moeilijker om ervoor uit te komen... dat je homo bent of dat je uh, liever man ja. of vrouw wil worden... Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, daar zit zeker een probleem. Maar ja, uh, dan ga je niet praten over binnen één bedrijf. Dan ga je denk ik praten over binnen de branche. Dus we zullen ons dan op de branche gaan richten. Daar zitten jullie ook voor. Ja, ja, ja, ja absoluut. Ja, dus het hoeft niet per se alleen maar te gaan om netwerken binnen één bedrijf. Nee, het kan ook binnen de, de, de, de branche van, ja, van een aantal kledingzaken, eh, ja. supermarkten. Nou ja, dat op zich is, hè, supermarktketens zijn supermarktketens grote bedrijven. Maar op zich zijn het wel kleine winkels. Ja, en daar ga je je dan op richten. Ja, hebben jullie al de successen geboekt? Want jullie zijn een paar maanden geleden van start gegaan. Eh, het is een paar maanden geleden is het project opgestart. En we zitten echt nog in de startende fase. Hè. Er is een website uit dekastwerkbeter.nl. Daar staat eh, basisinformatie. Eh, ba eh, vooral informatie voor bedrijven. Hoe zet ik een netwerk op? Um, Daarnaast zijn we al bezig met een, een meer informatieve website... die onder dezelfde link zal gaan werken... waar je dus uh, als persoon, individu, uh, je informatie kan vinden. Bedrijfsinformatie. Um, ja, daar wordt aan gewerkt. Ja. En, uh, binnenkort zal dit zeker ge, gelanceerd zal worden... En, en als we het allemaal wat beter op de rit hebben staan. Ja. Werkt uit de kast ook inderdaad beter. Wordt de prestatie op de werkvloer er ook beter van? Want dat vinden natuurlijk bedrijven <laughs> ook interessant om te weten. Dat denk ik wel. Um, als ik naar mijn eigen voorbeeld mag kijken... Uh, ik ben natuurlijk zeven jaar geleden uit de kast gekomen... En, en heb een omgang doorgemaakt waardoor ik me vrij voel. En als je je vrij voelt, werk je beter. Voel je voel je, je beter? Ben je, ben je een prettiger persoon? Hè? Mijn collega's hadden direct als iets. Ik was er al uit voor mijn eigen. Ik wist al dat ik om ging gaan. Ik was visueel nog niet omgegaan. Maar ze hadden allemaal al zoiets van... er is iets aan jou. Je bent zo, zo open, je bent zo levendig, zo leuk. Uh, ja, ik denk zeker dat het beter werkt. Je wordt, ja, wordt een prettige niet. collega en je yeah. prestaties gaan er ook op vooruit. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. En een andere twitteraar die vraagt zich weer af... Um, je, je vertelde in het vorige uur hè, dat je hebt het met je vrouw hebt besproken. Jullie ja. zijn uh, nog steeds bij elkaar. Ja. Um, je kinderen, uh, daar heb je het mee besproken. En deze uh, uh, twitteraar onder de naam DJ Clown... die vraagt zich af, uh, is het... Uh, niet lastig om het klassieke rollenpatroon in te vullen... in jullie situatie? Nee. Dat is een leuke. Uh, nee. Kijk, uh, thuis is het gewoon uh, man en vrouw. Is, is, is de rol, uh, of je nou een, een lesbisch stel hebt of een homo stel... er is altijd een soort van mannetje-vrouwtje situatie. Nou, bij ons ook. Uh, mijn partner is natuurlijk gewoon vol vrouw. Um, ik uh, was de man. Uh, ik ben nu vrouw geworden. Maar ik ben absoluut geen trutje of tutje... Um, techniek ja. is je passie. Ja, techniek is mijn passie. Uh, als de fiets met een lekker band staat, dan zet ik hem op zijn kop. Ik zet je de nagels la... niet zo lang. Even nee, kijken. Dat valt wel me mee. Ze zijn nee, wel gelakt, Ze zijn wel gelakt. Dan... Maar ook met gelakte nagels kun je, je fietsband uh, vervangen. Ja. En, en, en ja, allerlei klusjes in huis. Recentelijk uh, de, de muur van mijn zoons kamer weer eens flink opgeknapt. Uh, ja, uh, ik klim de ladder wel op. Euh, doe met de buren, gaan we nog de schutting veranderen. Ja, dan moet een heg uitgegraven worden. Nee, dat is niet het probleem. Dat is eigenlijk net zoals vroeger. Ja. En, en jouw kinderen, uh, die, die hebben ineens twee moeders. Uh, nee, nee, absoluut niet. Uh, mijn, mijn partner, mijn vrouw, is, is, is moeder. Zij heeft de kinderen gedragen. Ik was de vader. Ik ben nog steeds de vader. Ik ben gewoon papa Franka. Heel simpel. En Natuurlijk, we zeggen niet eh, papa dit, papa dat. Die jongens zeggen Franka. Ze noemen me gewoon Franka. Heel simpel, we hebben het makkelijk gehouden. En dan heb je ook publiekelijk geen rare of gekke situaties. Maar je bent wel papa. Ik ben wel papa. Je ik bent wel ben en blijf papa. de vader van mijn kinderen. En als jouw, jouw oudste zoon, want die is... 14. 14, die is aan het puberen. Ja, ja, ja, ja. Als hij nou echt, echt jongensvragen heeft, komt hij dan bij jou aan? Tuurlijk, ik weet dat goed werkt. Ja, je hebt ervaring. Ik heb de ervaring. Ja. Ik heb toevallig inmiddels ook de ervaring van de andere kant. Dus, dus als je een dochter had gehad... Dan zou het wat lastiger zijn. zou ik het toch wel doorverwijzen ja, door, naar moeder. Ja, maar, ja, uiteindelijk, ja. Maar uh, ja, inmiddels weet je toch wel hoe het aan die kant ook zit. Ja. Er kwam een mailtje binnen van uh, Flip van der Beuk. U, u kunt nog steeds reageren. U kunt vragen stellen en u kunt ook uw eigen ervaringen delen. 0800 1121. Mailen, dat kan dus naar kazaluna.ncv.nl en Twitter Dat kan met hashtag Kazaluna. Uh, Flip van der Beuk die zegt, als je nou van man vrouw wordt, hè, zoals bij jou uh, gebeurd is. Uh, val je dan daarna ook op mannen? Nee, absoluut niet. Je verandert wel van seks, maar niet van seks. En jij viel altijd al op vrouwen? Ik hield van vrouwen. Ik ben daar tenslotte ook mee getrouwd. Ik ben absoluut nooit homoseksueel geweest. Um, dus ja, ik ben veranderd van geslacht. Ik ben van man vrouw geworden. Dus ik ben ineens van heteroseksueel lesbisch geworden. Um, ja. ja, dat is lastig. He, dat is De belevingswereld... Um, ja, zo werkt het voor mij. Er zijn ook uh, uh, transvrouwen, ik ben een transvrouw... Ja. die dus uh, voorheen een, een wat meer homoseksueel gevoel hadden... nu dus vrouw worden en vallen op mannen. Ja, dat, ze hebben altijd al die gevoelens gehad. Door, door het veranderen van je geslacht... verandert je niet van seksuele voorkeur. Nee, die, die had, blijft je, hetzelfde. Die had je altijd al, die blijft hetzelfde. Het ja, ja. lijkt me niet dat dat verandert. Het kan wel zijn dat, het, dat je het makkelijker kan vinden... Vorig jaar was hier uh, Michiel van Erp te gast, de uh, documentaire maker. En die mm -hmm. heeft een film gemaakt vorig jaar. Dat was ook de aanleiding voor zijn komst. I'm a woman now. En daarin portretteerde ja. hij een aantal transseksuele vrouwen... die in de jaren 50, 60 en 70 naar Marokko gingen... om zich daar te laten uh, transformeren tot vrouw. Uh, indrukwekkende verhalen. Ja, Mensen ja. die ook enorm gevochten hebben voor hun eigen positie. Voor hun eigen zijn. Positie, voor hun ja. eigen zijn. Dat ja. zeg je mooi inderdaad. En uh, in die film wordt ook een uh, uh, echtpaar getoond. Of dan, een man en een vrouw getoond. De transseksuele vrouw. Die is een relatie aangegaan met, met een man. Als we inderdaad een transseksuele vrouw met homoseksuele uh, gevoelens voorheen. Ja. En die man die komt aan het woord. En die zegt eigenlijk zoveel als: uh, Ja, uh, het, het, het is toch wel gek als ik naast mijn uh, vrouw loop. dan kijken mensen zo gek. Het valt wel op. Ja, nou ja, goed. Kijk, uh, als mijn partner en ik uh, over straat lopen. dan zal ik zeker ook opvallen. Hè? Uh, ik ben uh, ruim 1,92 meter. 92 ja, ik val wel op. Zo'n lange vrouw. Zo'n lange grote vrouw. Uh, ja, maar goed, ik, ik ken inmiddels voldoende grote en lange vrouwen... dat ik denk, van oh, zo'n bijzonderheid ben ik ook ja, niet ja. meer. Uh, hoe gaat jouw vrouw daarmee om? Um, ik denk dat wij, uh, tenminste daar heb ik dan voor gekozen... ik denk dat dat ook weer een, een, iets is van, nou ja, makkelijk naar buiten zijn. Als wij samen zijn, dan is zij met kinderen en ik ben de vriendin van... Zo doe je je dan voor. Dat is lekker makkelijk. Hè? Die jongens zeggen al geen papa tegen hem, maar Franca. Nou, ja. Wat zou je anders tegen een vriendin van je moeder zeggen? Ja, hè? Dan zeg je ook niet papa of mama. Dan zeg je mevrouw of haar voornaam. Dus op die manier hebben we het. Ja, naar buiten uh, treden Genpakt, we zo. Als het ware. Maar het nee, is ja. toch wel jammer dat dat moet eigenlijk. Ja, ja eigenlijk wel. Uh, Want je wil jezelf zijn. Ja. En nou ga je toch weer een beetje een rol spelen. Je gaat toch een beetje proberen om het anders. Op een of andere manier is de maatschappij toch nog niet open genoeg om dat te accepteren. He, dat je niet kunt zijn wie je echt wilt zijn en, en dat je gewoon vrij en gelukkig mag leven. Kun je Zodan... dat veranderen? Kan zo'n netwerk wat je wil opzetten in dat project... uit de klaswerk beter dat veranderen? Ik denk wel dat je dat je openheid kunt gaan kweken. Kijk, we willen natuurlijk niet iets afdwingen. We hebben een emancipatie doorgemaakt voor de vrouw. Er is al een hele grote emancipatie voor homoseksualiteit, voor lesbiennes. De gay pride is altijd een mooi voorbeeld. is een beetje overdun. Maar ja, daarmee laten we wel zien dat we op de wereld zijn. Transgenders doen daar ook altijd wel leuk in mee... Ja, uh, je moet gewoon kunnen zijn wie je wilt zijn. Ik heb, ik heb twee leuke voorbeelden. Eén uh, voorbeeld is drie mannen om een stijger op de bouw. Ze zitten met z'n drieën naast elkaar lekker te, te, te kleppen over het weekend. Uh, jongens, uh, hoe was het voetballen? Ja, nou, ze willen allemaal wel meepraten over voetballen. En uh, op een gegeven moment, nou ja... Um, zegt die, die ene collega tegen die andere collega... Zo, in dit weekend jongen, mijn vriendin en mijn vrouw nog even flink achterna gezeten. Nou, die heb ik te pakken gehad. Maar die derde zegt niks... Want die kan niet vertellen dat hij dit weekend zijn vrienden... even lekker te pakken heeft gehad. En waarom niet? Nou, dat moet gewoon kunnen, vind ik. Zelfde drie vrouwen, drie vriendinnen, zitten op een terrasje en zitten daar gezellig met elkaar te keutelen over kleding, over leuke dingetjes. En er uh, zijn twee vrouwen die zien een leuke man langslopen. Oh, kijk eens even, hey, nou daar zou ik wel eens een beschouwtje mee willen eten. De derde vrouw zegt niks, want zij zegt niet dat ze daar verder op een hartstikke leuke vrouw met een ontzettend leuk rokje ziet lopen. Maar waarom kan zij dat niet zeggen? Waarom kan zij dat niet delen met haar vriendinnen? Nee, dat moet veranderen. Nou, moeten wil ik niet zeggen. Ik nou ja, voor het, het, het welbevinden van die het man vrouwen of vrouw in kwestie. Ja, ja. Ja. Net zoals jij eigenlijk gewoon als, als vrouw van je vrouw... Uh, ja. over straat zou moeten kunnen niet als een ja. vriendin. Kijk, ik vind het ver gaan om, om met haar te gaan zoenen op straat... of hand in hand te lopen. Maar ik, ja, dat mis je wel. Je, je wil je zo vrij voelen. Want ja. je hebt die verbindenis vroeger ook aangegaan... Uh, we zijn ruim 32 jaar bij elkaar. Uh, we zijn 20 jaar bijna getrouwd. Ja, waar, waar, waarom niet? Hoe is het voor jouw vrouw? Want ik kan me voorstellen... want we, we ja. hebben het nu over jouw positie. Hè? Uh, uh, mm -hmm. hoe is zij viel op een man, op Fred. Ja. En is bij jou gebleven, omdat ze jou een heel mens vindt. Ja. En jullie hebben heel veel gedeeld. Dat, dat ze, hè, de, ja. Het overlijden van, van, van dat kleine kindje, ja. van Timo. Uh, de, de twee zoons die jullie hebben grootgebracht. Dus natuurlijk, je deelt heel veel. Maar ze is uh, wel haar man in die zin kwijt. Ook ja. ze, in seksuele zin. Ja. Zij is niet ineens lesbienne geworden, neem ik aan. Nee, nee. nee. Zij hoe gaan wel... jullie daarmee om? Mag ik vragen, gaan jullie met elkaar naar bed nog? Uh, wij slapen samen in één bed En wij hebben geen erotische uh, dingen meer met elkaar. We knuffelen wel. En, en het is allemaal wel liefdevol. En, en, maar het blijft, blijft thuis. blijft binnen de muren. Ja. Uh, nee, er is geen seks meer. En hoe lost jouw vrouw dat op? Want ik kan me voorstellen dat, dat nou ja, ieder, ieder uh, vindt zij daar uit... wel behoefte aan heeft. Tuurlijk, maar ik ook. Ik heb ook mijn gevoel. Uh, ja, nee. Dat, ieder voor zich. Daar vind je een weg in. Daar, daar vinden wij een weg in. Daar over. hebben we een afspraken over gemaakt. En, en, en, en ja, Ieder vindt daar zijn weg in. Maar je moet dan inderdaad wel heel veel van elkaar houden... om te zeggen, boven hè, het, het vervullen van die verlangens... staat die, die band ja. die ons samenhoudt. Ja, ja, het is gewoon een liefde voor elkaar. Eh, ik heb natuurlijk de aflevering uh, bij Joris Kersboom gedaan. En ja, dan het was mooi. je te gast ja. uh, bij de NCRV praat, op ja. Nederland, uh, Nederland 1. Uh, ik vond het mooi uh, om, om mijn partner eens in het licht te zetten. Zij is een bijzondere vrouw, ze was altijd op de achtergrond. Ik had zoiets ja, ik moet haar eren. En ja. dat was natuurlijk iets moois. Ik heb dat heel graag gedaan. En, en ja, uh, zij, zij is heel veel, betekent heel veel voor me. Ze heeft me in het traject heel veel gesteund. Ze heeft me adviezen gegeven. Ja, waarom zou ik van die vrouw weggaan? Kijk, als zij, als zij op een gegeven moment een leuke man tegenkomt... en zij kan daar gelukkig mee worden, nou, zal ik haar niet tegenhouden. Ik zal wel verdriet hebben, ik zal wel pijn hebben. Maar ja, dat moet haar geluk dan zijn. Maar het, het, dat is niet zo. We zijn nog bij elkaar, we houden van elkaar, we maken toekomstmannen. Ja, je zegt ze heeft me geholpen, ze heeft je, uh, me gesteund, zeg je. He, heeft ze ook geholpen? Want ik bedoel, je ziet er heel charmant uit. Mooi jasje, mooie, mooi topje. Ik bedoel, hè, daar, daar is over nagedacht, zou ik maar zeggen. Is dat alleen maar jouw smaak altijd geweest in het begin? Of uh, gaf ze ook wel eens adviezen van, joh, met, met dat, dat figuur moet je misschien toch wat anders dragen? Of ik uh, denk ja, eens aan een kokerrokje, of juist niet elk kokerrokje. Nou, ik heb uh, eerlijk gezegd ook nog wel uh, heel veel een broek aan. Want de rok is niet de zaligmakende item in dit geval. Um, ja, ze heeft me absoluut. Steun ze me. Dan, dan, dan heb je een, een topje aan of een jasje. En als we samen gaan winkelen, dan kunnen we ook uh, heel leuk voor elkaar wat uitzoeken. En ja, dan gaan we wederzijds adviezen over en weer. Van ja, dat, dit, dat is te kort. Uh, nee, dan komt je figuur niet leuk uit. Mm. Uh, ja, daar steunen we elkaar in. Ja, en dat leuk. is veel prettiger geworden als vroeger. Ja, ja nu, nu uh, ja. kan je uh, helemaal in, in de openheid adviezen vragen. Ja. ja, dat is mooi. Eens even kijken. Uh, er zijn telefoontjes binnengekomen. Uh, een verpleegkundige heeft ons gebeld. En die zegt hoeveel operaties zijn er eigenlijk nodig... om van man naar vrouw te gaan? Uh, zijn dat er meerdere? Uh, van man naar vrouw is in principe één geslachtsaanpassende operatie. Die je net omschreef. Uh, het tweede deel is een eventuele borstvergroting. Maar dat is, zit niet... De uh, basis is alleen de geslachtsaanpassende uh, uh, operatie. Mm -hmm. He, dus dat de penis uh, een vagina wordt... En dat maar een is borstvergroting blijven. is alleen omdat je dan nog mooier ja, wil zijn omdat, of je nog vrouwelijker ja, het, wil Ja, eh. dat je je vrouwelijk wil voelen, dat, dat je ja, het draagt bij aan je zijn. Heel veel vrouwen, die, die, hè, natuurlijke biovrouwen, die een borstvergroting willen ondernemen, die willen voor zichzelf iets. Dat wil je ook voor jezelf iets. Nou, je kunt het ook niet doen. Dat kost, het zit niet in een bijverzekeringspakket, je moet het gewoon zelf betalen. Dus ja, dat is een keuze. Heb jij die keuze gemaakt? Ik heb die keuze gemaakt, ja. ja. Ik ben daar heel blij mee. Ik voel me daar een stuk zelfverzekerder door. Ja, voor, voor dat element heb je het vooral gedaan. Ja. Om ja. je zelfverzekerd te voelen. Be, mijn bewustheid te vergroten. Uh, uh, niet, ja, nee, het, het heeft geen, geen, geen seksueel aspect. Het is puur je gevoel, je zijn. Maar het is niet bij het basispakket inbrengen. Nee, nee, nee. nee, nee. Um, een andere beller vraagt zich af... hoe kies je nou je nieuwe naam? Want je bent als uh -huh. Fred op de wereld gekomen. Ja. Dan zou ik de, inderdaad ook denken... Frederik misschien. Toch um, heb je voor Franca gekozen. Ja. Um, God, dat is eigenlijk wel een, wel een bijzondere vraag. Uh, Fra Franca is een uh, stripscrureur. Oh? Maar wel een hele stoere vrouw. Ja. Uh, een vrouw die weet wat ze wil... Ja. Uh, getekend door Henk Kuipers. Uh, uh, to, toen ik het eerste stripalbum van Franka onder ogen kreeg, had ik echt zoiets van, hé, hey, maar dat is, een, dat, dat is mijn evenbeeld. Uh, ze kwam uit Groterdam, wat volgens mijn model stond voor Rotterdam. En uh, ja, ik kon me daar in, in, in, in herkennen. Uh, ze was zelfbewust, ze wist wat ze wilde, stond met twee benen in de wereld. En ja, tegenwoordig tekent Henk Kuipers wel een hele mooie vrouw, hoor. Dat kan ik niet benaderen, maar... Absoluut. Daar is mijn naam gekozen. Ik heb iets met stripfiguren. Ik ben ook een stripfanaat, zoals dat heet. Ik heb Bug Danny. Ik heb Yoko Tsuno. Natasha, de stewardess, heb ik uiteraard gelezen. En Franca. Nou, Franca is gewoon... Ja, dat was mijn naam. Het was ook een praktisch voorbeeld, hoor. De initiale F. Mijn ouders hebben me gedoopt als Freddy... Later ben ik het geloof aan gaan houden van mijn partner en ben ik ook nog Freddy Franciscus gaan worden. Ben je katholiek geworden? Ik ben katholiek geworden. Als je dat zegt, de paus heeft, heeft ja. laatst natuurlijk gezegd dat mensen moesten blijven wie ze zijn. Dat ze met hun eigen lichaam tevreden moeten zijn. Ja. Met hun eigen geslacht tevreden moeten zijn. Dat ze hun seksuele keuze daarop moeten uh -huh. aanpassen. Je bent katholiek. Hoe komen die uitspraken bij jou aan? Ja, maar katholiek zijn... Dus even de juiste bewoordingen. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar het katholiek zijn, dat, dat zit toch niet in het naar de kerk gaan. Of, of Nee, dat is mijn geloof. Wat de paus heeft gezegd, ik citeer, eh, mensen vechten de idee aan dat ze een natuur hebben die bepaald wordt door hun lichamelijke identiteit. Die, die dient als een bepalend element van het mens zijn. Zij ontkennen hun natuur en besluiten dat dit niet iets is dat hen tevoren gegeven is, maar dat ze zelf vormgeven. Volgens het Bijbelse scheppingsverhaal hoort het oh. tot het wezen van het mens zijn dat we als man en vrouw geschapen zijn door God. Al dus de paus in zijn kersttoespraak voor ja. uh, kardinalen en bischoppen. Uh, jij zegt het is een geloof en dat heeft voor mij niets met die pauze te maken. Nee. Maar kwetst zo'n uitspraak van de pauze? Ja, absoluut. Ik heb, daar heb ik dus niks mee. Ik heb echt zoiets van ja, dit, dit gaat nergens over. Dit gaat niet over je zijn. He, ik voel me een bepaald persoon. Ik, ik, ik heb gewoon mijn gevoelens. Um, ja, de de pauze staat denk ik ver af van de wereld in dit geval... En dat zal in, in vele lagen, vele vormen, in andere landen, andere geloven. Ja, ik weet het niet. Je kunt wel heel klassiek aan het man, vrouw. Maar ja, we zijn allemaal een wezen en ieder wezen denkt anders. Ja. Iedereen heeft een andere smaak, een andere voorkeur voor kleur, een andere voorkeur voor muziek. Maar de uitspraken van de paus maken niet dat jij je niet meer thuis voelt binnen dat katholieke geloof. Um, Nee, uh, ik ben zelfs binnen een ecumenische geloofsgemeenschap uh, be, uh, ja, betrokken. Uh, dat, daar zijn uh, gereformeerde, hervormde en katholieken in Amersfoort-Noord uh, samen een kerk begonnen en bezig. Daar vieren we gewoon gezamenlijk diensten. En dat is prachtig, want we hebben een geloof en het geloof gaat over God en, en, en Jezus, maar, maar niet over de paus. Nee, ja. Uh, die man maakt mij geloof toch niet? Nee. Een vraag van Peter. Peter, goeienacht. Nou, zeg maar Petra, hè? Petra. <laughs> Petra, goeienacht. Petra, ja, wat wilde jij vragen? We hebben elkaar gesproken over uh, die gigantische goede documentaire. Ah, die documentaire van uh, Michiel van Erp. Ja, ja. Ja, precies. Waar we het net ook al even over hadden. Ja, precies. Precies. Petra, leuk dat je belt dan weer. Uh, welke vraag had jij voor uh, Franka? Nou, ik heb de vraag: euh, binnen het UWV moet in principe ook nog wel tegen het roer om, uh -huh. want daar gaat ook voor transseksuelen gaat het daar ook niet helemaal goed. Wat gebeurt daar dan? Nou, mensen worden gewoon goedgekeurd, of ze worden afgekeurd, terwijl ze wel kunnen werken in principe. En dan vraag je bijvoorbeeld van: oké, okay, je zegt van: begin een eigen bedrijf. En dan stel je de vraag van, help me dan. Maar dan laten ze een uh, vallen. Want de ZBG, je ziet in moeilijke gevallen. Hmm, hmm. Ben je daarmee bekend, Franke? Met dit probleem dat Petra uh, aansnijdt? Uh, hmm. Nee, ik ben niet bekend met het UWV uh, aan zich. Uh, ik kan me voorstellen dat... dat, dat, dat ja. ze, weet, ze snappen er gewoon helemaal niks van. Nee. Heb, je, heb je daar zelf ervaring mee, Petra? Ik heb uh, een beetje te veel ervaring erin. Hm. Hmm. En wat zijn jouw ervaringen dan? 0,0. Uh, uh, Ze ah, doen niks voor je. Kijk, ik ben in 1984 geopereerd. Mm -hmm. uh, ik had, zat in de bijstand. Ik heb toen een paar jaar gewerkt, gelukkig. En daarna kwam ik in de ziektewet. En vandaar in de WHO terecht. Ja. En op een gegeven moment kwamen die gigantische herkeuringen. En toen werd ik dus goedgekeurd. Ik wil gaan werken. En uh, die arbeidsdeskundige zei van... Nou, begin voor jezelf. Ik zei, oké, okay, help me dan. Nou, maar daar hadden ze nou even net helemaal geen zin in. Omdat het tegengewikkeld is, zoals jij zegt. Dat, je bent een tegengewikkeld persoon. Ja, dus jij zegt eigenlijk dat UVV moet ook meer doen... voor transgenders, voor homo's, voor lesbo's? Nou... Ja, laten we gewoon alles op een grote kluitje gooien. Dat is misschien beter. Ja, ja, ja. Zegt er een kluitje dat transseksueel Dat snappen ze toch al niet. Franka, zou het een idee zijn dat dat, dat project Uit de Kast Werkt beter ook uh, uh, zich zou verstaan met het UVV? Uh, ik denk dat dat zeker ook een doelgroep binnen, binnen ons, uh, ons, ons perspectief is. Ja. ja. Ja. E, daar, daar gaan we zeker ook, ook mee in gesprek. Want het is tenslotte een bedrijf. Daar zijn ook werknemers. Daar zijn ook mensen die deze gevoelens en vormen hebben. Ja, en ze moeten ook omgaan met heel veel mensen die ja. geen werk meer hebben. Ja. ja. ja. En weet je wat, wat ik mij ook afvraag? Kijk, dit is dan een project van de COC en het FNV. Ja. Maar waar is het CNV? Dat weet ik niet. Weet jij waar het CNV gebleven is? Dat weet ik ook niet, maar we kunnen het zo licht vragen. Ja, ja zou het CNV belangstelling hebben, denk je? Of weet je dat niet? Ik heb geen idee. Ik, ik, ik weet niet hoe die gesprekken. Kijk, ik, ik ben maar ingestapt op één bepaald stuk. Ik ben uh, FNV-lid en ik, ben uh, ik, zag, ik zag deze brochure. Dus vandaar dat ik daarop gereageerd heb. Maar uh, ja, ze zullen ongetwijfeld meer partijen kunnen aanhalen. Ja, want ik, ik eh, ben hier in de van oude... Meer beginnen ze op het ogenblik ook een project binnen de gemeente. Mhm. Mm dus dat wat voor mensen project is uit dat? de kast kunnen komen. En dat is eenzelfde soort project? Nou, voor gewone burgers, hè, die uit de kast mogen komen. Ja, ja, dat gaat niet zozeer zich om werknemers. Nee, maar goed, mensen moeten uit die kast komen. En daar gaat het om. Ja, daar gaat het dat ook om. Petra Echt? Helder, eh, dankjewel. je wel. En hopelijk dat je, dat je in het vervolg betere eh, resultaten boekt bij het UVV. Dat er meer begrip is voor wie je bent. Nou, ik, eh, ik heb er geen problemen meer mee. Maar goed, er zijn ook mensen die nog komen, hè. Dat is waar, dat is waar. Petra, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, En een nacht nog. Dag. Van Petra naar Bernadette. Bernadette, goeienacht. Goedemorgen, Bernadette. Weet u? Dag, goedemorgen. Bernadette, heb jij een vraag voor Franca? Nou ja, eigenlijk geen vraag. Ten eerste wil ik mijn bewondering uitspreken voor haar echtgenoot. Ja. Want ik heb, ja, ik heb het gewoon anders meegemaakt. Maar goed, Wat? dan is een ander verhaal. Wat heb jij meegemaakt aan Bernadette? Ja, goed, bij mij is het gewoon een uh, gigantische vechtscheiding geworden. Ik heb dus... Uh, voor ik ging trouwen, mijn vrouw verteld van mijn gevoelens. had ik dus gezegd: van ja, ik wil dus eigenlijk vrouw zijn. Nou, ze zegt: dat gaat wel over. Dat dachten we samen ook. Je werkt nu bij de brandweer en bij de, vrouwen, bij de brandweer werken geen vrouwen. Dus ik heb eigenlijk al die jaren gewoon er ja, flink tegen geknokt. Ja, tot ik in 2007 van haar een, een brief in mijn handen kreeg, een brief kreeg: Ik hou niet meer van je. Nou, toen ben ik dus het transitieproject ingegaan. Mm -hmm. eh, ik ben dus tussentijds ook succesvol geopereerd, sinds twee jaar geleden. En ook mijn werkgever, dus de brandweer Rotterdam, eh, heb ik ook totaal geen problemen gehad. Want hoe kwam jouw vrouw er dan op om eh, te denken dat er bij de brandweer geen vrouwen zouden werken? Oh. Nou, toen de tijd was de brandweer nog echt eh, een mannencultuur. Oh ja, oké. Okay, okay. ja, ik heb dus, eh, ik ben, sinds twee jaar ben ik met functioneel leeftijd ontslag. En ja, goed, uh, meer dan 30 jaar geleden was het branden echt man een mannenbolwerk. Ja, ja, ja oké. Okay. Want Franka, ik ben wel benieuwd... Berndet zegt dat zijn vrouw, uh, of haar vrouw, tegen haar zei van... ja, het gaat wel over. Is dat ook iets wat jij vaak gehoord hebt? Nee, eigenlijk nooit. En uh, het gaat niet over... Dat is direct een fabeltje wat we gelijk de wereld uit kunnen helpen. Het gaat nooit over. Je hebt die gevoelens en, en die zijn er. Totdat je er wat mee doet. Totdat je er wat of mee niet, doet. Of niet, ja, maar dan blijf je gevoelens houden. Dan ja. accepteer je voor jezelf ja. uh, hoe dit je in het leven staat. Ja. Ja. Dat je zegt bij mijn werkgever, bij de brandweer, uh, uh, ja, gaat het eigenlijk heel goed. Of ging het heel goed, want je bent met, met leeftijdsontslag zoals je net zei. Ja. Heeft je wel je, je huwelijk gekost? Is dat het waard geweest? Ja, het is het allemaal waard. Want ja, ik heb net als Franke ook vanaf het begin van het gevoel gehad van ik ben een meisje. En op de kleuterschool zat ik liever in de poppenhoek, dan zat met de autootjes te spelen. Maar ik wist toen ook nog geen plaats te geven. Ja, en later met het internet ja, het is een, een verhaal wat eigenlijk iedere transgender vertelt van ja, nu weet ik wat het is, ik geef het nu een plaats. Heb je nog adviezen voor Franka als ze nou, uh, uh, zich heb... als uh, uh, transgender boegbeeld opstelt binnen <laughs> dat uh, project uit de kast werkt beter? Want jij hebt er ook ervaring mee. Tuurlijk, nou ik zou graag uh, mee willen werken aan het project. Waar kunnen mensen zich melden die mee willen werken hebben? Nou via de, de website uit de kast werkt is gewoon een e-mailadres en, en ja ik zou daar aan willen refereren. Nou, Geef Bernadette, daar gegevens door. Daar kun je je opgeven. Ja, nou goed, ik heb. Dus, ik heb, ik weet ook, uh, ik weet hoe ik Franken zelf kan bereiken. Ze dus. okay. ja, ja, kan mij ook bereiken. Maar ja, ik zou zeggen, joh, ik zou best aan het project mee willen werken om toch, uh, ja, ik, be, ik weet van heel veel mensen die heel veel problemen hebben met het transseksueel zijn met werkgever En nou, ik wil maar er ook voor inzetten. Ja. Nou, Bernadette, geef je op via die website uit de, de kastwerkbeter.nl. Ja. Dat is het uh, mailadres. Bernadette, dank uh, voor het bellen en succes uh, met dat werk dan voor, uh, voor dat project. Oké, okay, groeitjes. Dag Bernadette, goeiedag nog. Dag. dag. Ik praat vannacht in Casa Luna bij de NCRV op Radio 1 met Franca van Brakel. Zij is transgender, Ze zet zich eh, vanuit die hoedanigheid in... voor het project Uit de Kast werkt beter... waarmee COC en FNV de positie van homo's, lesbiennes en transgenders... op de werkvloeren hoopt te verbeteren. Eh, ja, Franca vertelt hier ook haar persoonlijke verhaal. Als u dat met ons wilt delen, dan bent u ook welkom om te bellen. Net zoals met uw vragen voor Franca. 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer 0800 -121. 1121. U kunt ook mailen naar NCV.nl en twitteren. Dat kan dan weer met hashtag Casaluna. En uh, over die bedrijfscultuur uh, gesproken, Frank. Mm -hmm. En er kwam een mailtje binnen van P. Christ. En meneer Christ die zegt... Uh, hoe is het mogelijk dat je uh, geaccepteerd bent als transgender bij de spoorwegen? Want het is toch echt een mannenwereld, die spoorwegen? Nee, natuurlijk niet. Daar werken toch zo? ook heel veel vrouwen? Ja, maar die werken allemaal natuurlijk als het loket. Ja, ja, ja, ja. Nou, nou, er zijn voldoende machinisten inmiddels. Uh, ook op het rangeerwerk. Uh, binnen, bij ons op het OCCR, waar ik dan deel zit... daar zitten allerlei mensen die reisinformatie doen... die op de back-office zitten waar de, de ergste calamiteiten binnenkomen. Uh, nee, er zijn voldoende vrouwen binnen het spoor. Ja, en, en binnen ProRail zeker zijn er heel veel vrouwen... Uh, binnen NS zijn er een, een hele grote vrouwenpartij. Goed, binnen de procesaannemers zal het wat minder zijn. Ja, dan, dan heb je het over het stoere mannenwerk. Wow. Ja, goed, je kunt niet in een rokje een sein inklimmen om een lampje te verwisselen. Dan. Maar goed, de vrouwen dragen ook een broek. Ja, ja, ja. <laughs> maar, maar zijn er verschillen geweest in de reacties van mannelijke collega's en vrouwelijke collega's? Nee, ik mag wel zeggen dat. Uh, ja, de vrouwelijke collega's uh, hebben een hoog liefgehalte, zullen maar zeggen. Mm -hmm. En de mannen hebben het, het eerst een beetje aangekeken. Maar het zijn altijd mijn collega's gebleven. En de een zal eerst hebben af, afgewacht en een beetje af hebben gekeken. En de andere mannelijke collega's gelijk van... Ho, we gaan wel. En, uh, ja, leuk. Ik heb, uh, je hebt er geen slechte ervaring op Ik heb absoluut geen slechte ervaringen. Nee. Zijn er mensen die je, die je uh, in de steek hebben gelaten... of die je hebben afgewezen nadat je uh, van Fred Franka werd... Ik ken er eigenlijk geen. Nee, niet, niet in mijn woonomgeving, niet in de buurt... niet op school van mijn kinderen. Daar ben ik trouwens ook als vrijwilliger actief. Ik ben in de ICT-werkgroep. Um, op mijn werk niet. Nee, nergens eigenlijk. Nee, eigenlijk heb ik alles kunnen behouden wat er, wat er altijd al was. En, en Mijn wereld is meer opengegaan. Ik heb eigenlijk meer kennissen en vrienden bijgekregen. Ligt dat aan jou, aan de manier waarop je daarmee bent omgegaan... de manier waarover je daar gecommuniceerd hebt ook... Of heb je gewoon enorm veel geluk gehad? Nee, ik denk dat het vooral toch wel een deel aan mijn, mijn zijn heeft gelegen... en mijn openheid, mijn, mijn eerlijkheid erover. Uh, ja, men, als mensen vragen hebben, had ik altijd zoiets op het werk van... Nou, als je wat wil vragen of wil weten, vraag dan gewoon. Het wat was de meest van. gestelde vraag? Ja, hoe voel je nu? Nou, ik voel me goed, voel me lekker, ik voel me prima. voel een gezond maar... Nou, niet meer, want nee, nee, nu nee, zijn we allemaal nu, nu, nee, nee, nee. stabiel, maar ja... ja uh, Heerlijk. Het is dus een kwestie van open zijn, eerlijk zijn. Tegelijkertijd moet je je steeds verantwoorden. Dan bedoelen ja, mensen misschien iets letterlijk zo. Maar mensen vragen dingen vragen ze dingen af. Ik bedoel, het lijkt ook wel de vragen die gesteld worden vannacht. Hè. Mensen hm. vragen zich toch hoe werkt dat dan? En uh, hoe voel je je dan? En kan dat dan wel? Ja. Is dat nooit vermoeiend? Nee, ik, ik denk dat ik iedere keer wel weer die uitdaging aan kan gaan. En met mensen kan praten erover. En, en ja, die verantwoording durf ik wel af te leggen. Ik, ik voel me daar zo goed bij, zo vrij bij. Nee, er is, er is geen belemmering. Er is geen belemmering om steeds maar weer dat verhaal ja. te vertellen. Ja. Wij praten straks verder ook uh, op basis van uh, uw vragen, uw reacties. U kunt bellen 0800 1121. U kunt mailen naar kazaluna uit en twitter. Ik kan met hashtag kazaluna. Het vorige uur wilde je Shania Twain horen. Man I feel like a woman. <laughs> nou, ik zou zeggen toelichting overbodig. En dat geldt eigenlijk ook voor het tweede liedje dat je hebt meegenomen van Queen. Ja. I want to break free. Dat was een hit in de jaren zeventig, mm -hmm. als ik uh, uh, niet vergis. Prachtige film, de wijn. Uh, prachtige film, maar ja, Jij was toen... Aan het, aan het denken van, ja. wat, wat moet ik nou toch eigenlijk? Je had het nog met niemand gedeeld op nee. dat moment. Nee. Wat betekende dit liedje toen voor je? Dit was echt uh, van, ja, hi, hi, ja. Je, wilt, je wilt vrijbreken. Je wilt, wilt gewoon zijn. He, Freddie Mercury was heel duidelijk van wie hij was, wie hij wilde zijn. Androgyne persoonlijkheid. Ja, en, en presenteerde dat ook zo. Nou, dat had ik ook heel graag gewild op die manier. Ja. Dus eigenlijk stond hij voor wie hij wilde zijn. Ja. Niet letterlijk misschien, maar wel nee, de vrijheid uitstralen uitstraalde. Ja. Dat, dat was wat je aansprak. Ja. Queen, I want to break free. Want to break free, meegenomen door mijn gast van Acht. Franca van Brakel, de gast in Casa Luna. Hij is transgender. Zij is transgender, neem maar niet kwalijk, Franca. Zij is transgender, <tie> ze zet zich in voor het project... Uit de kast werkt beter, een project waarmee COC en FNV... de positie van homo's, lesbiennes en transgenders... op de werkvloer hoopt te verbeteren. Je vertelde jouw verhaal, Franka. Er komen ook reacties op binnen van mensen die, die dingen willen weten. En een van onze bellers die zegt, ik, ik hoor Franka's stem. Die zit wat in een wat lager register. Uh, ja, uh, je hebt natuurlijk je mannelijke stem. Hè? In de puberteit gaat je ademsappel veranderen... waardoor je dus een lagere stem hebt. Bekend bij jongetjes. Eerst piepgeluid en dan gaan ze omlaag. En, nou, Dat is bij mij natuurlijk ook het geval. Dat kun je niet zomaar even veranderen. Hormonen veranderen dat niet. Net als baardgroei, hormonen veranderen niet dat, dat stukje. Daar moet je zelf wat aan doen. Maar kijk, goed naaien, maar baardgroei zie ik niet. Nee, gelukkig is ze 90% echt weggelezerd. En die andere 10%, nou, die haal ik s ochtends met dat apparaatje wel weg. Ja, ja dus dat scheerapparaat heb je toch niet de deur uitgedaan. Nee, nee, nee, nee, nee, Nee, nee, nee. Maar je stem, daar kun je dus niks aan doen. Ik bedoel, ja, wel, die kun je niet veranderen. Daar kun je wel wat aan veranderen, maar dan moet je weer een operatie ondergaan. En uh, uh, ja, of die wel of niet vergoed wordt, dat laat ik in het midden. Maar het, dat is ook best wel heftig. En er zitten ook wel risico's aan. Ik heb gewoon Dan geprobeerd... gaan mensen echt aan je st stembanden ja, moggelen? Ja, gaan hier zo onder je stotterhoofd naar binnen... Om, om je stembanden strakker te zetten. Ja, Daarna ja, moet je weer logopedie ja, doen om, ja. om je stem te oefenen. Nou, dat heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon logopedie gedaan. Uh, en, en daarmee heb ik dus mijn stem gewoon wat, wat verhoogd. Uh, iets, iets hogere resonantie gezocht. Ja, en... en ik ben hier blij mee. Kijk, uh, als mensen mij aan de telefoon hebben... dan zeggen ze nog wel eens... Uh, dag meneer, uh, ik heb zoiets voor haar. Ja goed, ik weet, je weet niet beter. Laat maar. Terwijl ik me altijd netjes voorstel... Franka van Brakel, CSD, nou ja. Um, maar als je ergens bent... dan is de presentatie is er. Dan zien ze eerst een vrouw... en als je dan wat zegt... nou ja goed, dan kan het een vrouw zijn met een wat lagere stem. Terwijl ik al vrij hoog in het mannelijke register zit. Ja, dat is oefening. Heel veel oefening. Nou... Ja, en, en dat, dat is voor jou dus wel belangrijk, maar weer niet zo belangrijk dat je daar grote risico's mee wil nemen. Nee, precies. Ja. Ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment ook een grens is aan wat je wel wil ja. uitproberen. Ja, je kunt nog allerlei uh, operaties wat aan Wat kan gevalaten. er allemaal nog wat je, wat, je, wat je nog vrouwelijker zou kunnen maken? Nou ja, uh, de kaaklijn laten veranderen, uh, de neus aanpassen... Uh, ...protheses in je billen. Een bekend voorbeeld loopt er in televisieland rond. <lacht> oh ja? <lacht> <Ne> ja. <lacht> maar uh, nee, daar ga zover wil ik niet gaan. Ik, ik, ik ben nu heel tevreden. Hè. Ik, ik heb die geslachtsaanpassing gehad. Ik, ik, ik heb een vrouwelijke vertoning... Ik ben geaccepteerd door mijn collega's. Ik ben, ik ben heel bekend. Inmiddels ook door hè, Joris Kersboom. We hebben al mijn collega's hè, dat heel leuk en mooi positief opgepakt. Ja, het is goed zo. J Jij bent ik vrouw. Ben, ja. En een vrouw waar, waar je trots op bent. Ik ben vooral mens. Ja, dat is nog belangrijk. Ja, dat denk ik dat het allerbelangrijkste is. Vooral mens zijn en dan hè, je, je, je gevoel... Gewoon zoals je wilt zijn. Of je nou homo bent, lesbi, biseksueel of transgender. Dat maakt niet uit dat je maar mag zijn. Want gewone mannen en gewone vrouwen mogen toch ook zijn wie ze zijn? Ja. Als, als mensen nou luisteren... en die, die, die zitten in een bedrijf waar het kennelijk nog moeilijk is... misschien mm -hmm. om, om uit te komen voor je geaardheid of voor, voor hè, je ja. transgender zijn. Um, wat, wat kun je ze adviseren? Behalve dat ze zich onmiddellijk moeten melden op die website. <lacht> nee, maar wat, wat, wat moet je doen? Wat moet je doen? Ja, ga in gesprek. Neem een, zoek een vertrouwenspersoon. Of dat dat binnen het bedrijf is. Uh, vaak, ja, grote bedrijven hebben vaak wel vertrouwenspersonen. Dus daar zou je in principe het gesprek mee aan kunnen moeten gaan. Um, ja, ga naar het COC. Ik heb ontzettend veel steun gehad van Humanitas. Uh, het huidige TNN, Transgender Netwerk Nederland. Daar zitten ongetwijfeld mensen die jou kunnen helpen en steunen. Ook oh, ik wil graag... Uh, mensen gaan begeleiden en helpen op de hmm. werkvloer. Hè? Van, van, ik wil me eigenlijk wel laten zien aan een werkgever. Zo van, nou, ik ben een transgender. Uh, ja, wat zie je nu voor iets geks of zo? Uh, ik kan gewoon mijn werk doen. Ik, ik doe mijn werk goed. Ik ben heel tevreden over mijn werk. Uh, werkgevers uitermate tevreden over mij. Ja, maar je bent zeker van je zaak. Ja, maar dat, dat, dat was ik niet... Dat is iets wat je moet bevechten natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar toen, toen ik voor het eerst naar mijn personeelsmanager ging... en vertelde van, ik wil van seksen veranderen... Ja, zij had direct zoiets van... nou, goed, leuk, uh, iets nieuws, uh, laten we dat gaan doen. Ik had ook uh, iemand kunnen treffen die had gezegd... Van, ja, uh, pff, niks van, van in, daar, daar komt er niet van. Ja, dan, dan moet je iemand anders zoeken. Dus, dus je moet wel jezelf bewust zijn van... ik ga iets doen in een wereld die niet gewoon is. Kijk, als er al iemand op jouw werkvloer is... die al duidelijk en herkenbaar is... dan kun je het natuurlijk op meeliften. He, zou er nu een collega bij ons uh, in, de, in de omgeving zijn... die zal naar mij toekomen, zo van... Ja, hoe heb jij dat gedaan, Joh, hoe, hoe, hoe, hoe zou ik dat nou? Ik heb die gevoelens ook. Dan kunnen we natuurlijk wel naar buiten stappen, maar dan is er voor de werkgever al een drempel genomen. Ja. Ik Kan me voorstellen dat dat bij andere bedrijven niet zo is. Ja, daar willen wij dan als uit de kast werkt beter hulp aanverlenen, op inspringen, in meedelen. Want als ik jou zo hoor, dan is het over het algemeen misschien verstandiger om. Uh, tenzij je echt zeker bent mm -hmm. dat jouw collega uh, gevoelens deelt. Of daar veel begrip voor heeft. Of, hè, om, om, om het op een ander niveau te zoeken. Niet meteen in je kring van collega's die gevoelens te delen. Nee, ja, uh, Als je niet zeker bent van het feit dat die geaccepteerd ja, zullen worden. Ja, kijk, we hebben die diverse fora. Uh, daar daar kun je natuurlijk ook altijd je, je vragen stellen. Of met iemand in contact komen die natuurlijk al een proces achter de rug heeft. En zijn situatie heeft veranderd. Nee, nou ja, goed, de werkgroep. Hè. We zijn startende en we zijn ermee bezig. Uh, ja, het is zoeken. Het is vooral zoeken. Ja. Is het nu makkelijker voor, voor, voor jonge mensen? Ik denk het wel. Er is natuurlijk veel meer, meer media-aandacht voor. Uh, voor allerlei dingen is er veel media-aandacht, uh, gelukkig. Ja. Um, dus er is social media, dus, dus daar kun je ook veel vragen stellen. Je kunt met elkaar in contact komen. Ja, dat, dat, het werkt gewoon prettiger. Ja, 30 jaar geleden, wat ik al zei in het begin. Er was niets en nu is er veel meer. Maak daar gebruik van. Wat ik nog een beetje mis, maar ik mm. weet niet hoe jij daarnaar kijkt... is, is uh, het, het ontbreken van een rolmodel. Een rolmodel, ja. Nou ja, goed, ons alle bekende Kelly van der Veer is natuurlijk een prachtig voorbeeld. En ze heeft absoluut uh, dingen op de kaart gezet. Een ah, ze... big brother, hè? Ja, in big thuis. brother, maar ja, goed, ze, ze doet veel meer. En, en het, is, het is een prachtmens, klaar. Uh, ze heeft zeker iets, iets bekends gegeven. maar uh, ja, een rolmodel zal ik haar niet willen noemen. Nee, omdat ze uh, zo uitgesproken is. Ja. He, de transgenders die ik uh, ken uit het openbare leven, althans, mm. dat is inderdaad de Kelly of Dana International. Dat ja. is, uh, zijn vrouwen die omgeven zijn met veel extravaganza, zal maar zeggen. Ja. En hoe mooi je er ook uitziet, ik zou jou niet een extravagante vrouw willen noemen. Je hebt geen boa om, om het zomaar eens te stellen. Nee, maar kijk, in die zin wil ik ook niet. Uh, positief of negatief opvallen. Ik wil gewoon vrouw zijn en in de massa opgaan. Maar daar zijn weinig voorbeelden van het openbaar. Ja, reeds. want je ziet ze niet. Maar zou, zijn er zou, zou niet iemand... Jij doet dat nu, hè, op deze ja, manier. Ja. Maar zou iemand niet in openbaarheid moeten treden... ook hè, in, in radio- en televisieland of in de pers... met, met, met haar of zijn verhaal? Want hè, je kan je hmm? natuurlijk ook andersom ja, uh, ja, ja, ja, ja. laten veranderen. natuurlijk, Om duidelijk te maken uh, uh, dat het gewoon mensen zijn zoals jij en ik. Ja... Nou, ik denk dat, we daar, dat ik daar zeker uh, graag een, een voorbeeld in wil zijn... en me daarin zeker zou willen presenteren... als een gewone vrouw met een transseksueel verleden... of een gewone man met een transseksueel verleden. Want die zijn er uiteraard ook genoeg. Um, ja, ik denk dat er voldoende voorbeelden in de maatschappij zijn. Vanavond toevallig op Facebook nog een leuke kennis... nee, ik moet het goed zeggen, LinkedIn. Een yeah, goede kennismaking yeah, yeah, gehad yeah. met iemand... Uh, in de politiewereld. En ik denk van, ja, fantastisch. Daar, daar zoek ik nou linker mee... met dat soort mensen... om het positieve, gewone, normale beeld... naar buiten te brengen van zo kan het ook. En zo werkt het beter. We praten straks verder. En u heeft nog heel even de tijd om vragen te stellen... of uh, uh, uw verhaal te vertellen. Niet lang, maar het is bijna twee uur. 0801121. Mailen kan naar Luna, en Twitter Ik kan met hashtag Casaluna. Eerst de muziek van Katy Perry. I Kissed a Girl. Eh, ook al zo'n typerend liedje. Ja. Je ja. hebt echt muziek uitgekozen. Ja, ja, absoluut, natuurlijk. Ja, precies. Het, het, het heeft natuurlijk, uh, ja, I Kissed a Girl. Als vrouw, I Kissed a Girl, hè, dat zingt Kerry Perry. Dus er zit zeker een, een lesbische ondertoon in. Ja. Een homoseksuele lesbische ondertoon. Ja, ja Katy Perry. Uh, aan de telefoon, Nick. Goedendag Nick. Hey, goedenavond. Nick. Dag, Nick. Oh. Wat wil jij vragen aan Franka? Of heb je een eigen verhaal te vertellen? Ik wil eerst zeggen, mijn bijnaam is ik weet niet. Die chauffeurs weten wel wie er dan is met de meeste man. Okay. Ja, ik wil, ik wil uh, mijn waardering uitspreken ja. aan uh, ja, meneer, mevrouw. Mevrouw. Wat, ja, hij, wil, hij is natuurlijk mevrouw geworden. Dus, uh, ik ben serieus. Weet je? Ik ben blij voor uh, haar dat, dat die is durven, is durven zijn wie die is. Mm -hmm. Ik wil er ook gewoon vooruit komen, lekker zijn eigen leven le uh, leiden. Doen wat die, wat die pret is mee, weet je. Ja, dat, dat hoor je graag. Nou, ja. Ja, ik vind zo moet het ook gewoon. Ja, Iedereen ja. moet doen waar hij gelukkig mee is, weet je. Ik bedoel, als de buurman een mooie auto rijdt rijden en ik vind het ook niet mooi. Ja, als de buurman maar, maar gelukkig mee is, weet je wel. Ja, en jij, jij vindt dat Franca dat verhaal mooi vertelt. Dat, dat zij haar keuzes juist gemaakt heeft. Ja, ik vind het zeker. Ja. Alleen het is misschien jammer dat het niet eerder is gebeurd, weet je wel. Ja. Maar dat... Ja. Kan ik die niet over beslissen of over... Frank... Ik, heb het, ik heb het niet meegemaakt zoals wat hij heeft meegemaakt. Nee, zijn. nee. Ik zeg heel te heim, Ik bedoel, toen zei wat zij heeft meegemaakt. Dus ik ja. kan ook niet... Franka blijft Liks... aardig kijken. Hoor. Goh, ja, ja, ja. maar wel. Maar Franka, wat Nick zegt, het is misschien jammer dat het niet eerder gebeurd is. Uh, jij was, ja, ik ben heel slecht in, in leeftijden, maar zeg eind 30 toen je de keuze maakte uh, om, om, om... Nou, ik was uh, precies veertig zo'n 40, zo 40 beetje. toen je de keuze maakte. Ja. Is, is het te laat gebeurd, voor wat jou betreft? Ja, nou ja, toen ik 18 was, wist ik wel welke kant ik op wilde. Maar goed, wat ik al zeg, er was geen informatie. Dus je kon geen keuzes maken. De medische wereld was op dat moment nog ver weg. En zeker in een beginstadium. Uh, ja, had ik het rond mijn dertigste moeten doen? Ja, misschien wel. Maar ja, toen was ik bezig met een carrière. Was je bezig met je, met je relatie? Met, met, met een eigen huis? Uh, verandering van baan? Ja, dan, dan gaan dat soort dingen op de achtergrond. Blijkbaar maar, is er bij mij toch... echt iets. om het te doen. Je Nee, je natuurlijk, te natuurlijk. Maar bij mij was er dus blijkbaar een, een, een, een vonk nodig. Hè, ja. In de vorm van Timo. Die mij aan het denken zette. Nee, jullie zoontje dat ja. zo, uh, zo snel overleed. Is het nou ook zo dat je... Want je, je hebt het op je veertigste in werking gezet, als het ware. Ja. Daarvoor had je een mooie baan uh, bemachtigd. Je had een lieve vrouw, mooie kinderen, een leuk huis. Ja. Eigenlijk had je je leven uh, al helemaal op orde toen je die keuze maakte. Ja. Misschien had je die dingen allemaal gemist als je eerder die beslissingen genomen had. Had ik absoluut niet die fantastische ja. kinderen gehad die ik nu heb. Nee. En, en misschien ook wel niet die prachtige partner die ik nu heb. Of die mooie woning. Maar ja, weet je, dat zijn keuzes die je toen hebt gemaakt en nu. En nu ben ik met deze keuzes heel gelukkig. Ja, je, nu je, mooi... je kan niet alles hebben in je leven. Maar het belangrijkste ja. is, echt het allerbelangrijkste, dat je met jezelf vrede hebt. Ja. Ja. Precies. Ja. Ja. Dat ben ja. ik serieus. Ik, ik zal een verhaaltje vertellen. Hè. Dan noem ik even geen naam. want ja, Soms kan je beter geen naam noemen. Maar ik nee. ken een politieagent in Maasje, vroeger. En ik ben 37. Toen ik 15, 16 was, was ik ook gewoon een, een kutjong, zeg maar. En heel veel mensen. En die agent, als hij je nodig had, dan pakte hij je. Kon hij je niet pakken, pakte hij je de volgende keer, weet je wel. Mm -hmm. Zo'n agent was en die ging met je praten. En die had hard voor je, weet je wel. Die wou je helpen op de goeiepaar. Toen is het uitgekomen, op het duur, dat hij homofiel was. Het dus op een viel en zo. Mm -hmm. En toen is hij zijn vrouw afgegaan en noem maar op. En heel veel mensen hebben hem toen laten barsten, hè. Nou, wisten we eigenlijk natuurlijk allemaal. zijn we pas echt achter komen. En op het duur, nou, twee, drie maanden geleden, heeft die man zelfmoord gepleegd. En niemand had het aangekomen. Echt mm -hmm. niemand, weet je wel. Mm -hmm. En dat vind ik... Ja, echt gewoon zonde, weet je wel. Echt, ik kan niet zeggen zielig, maar zonde. Dat mensen zulke stappen moeten nemen... Mm -hmm, ja. om met z'n vrede te ja. hebben. Omdat andere mensen niet accepteren zoals jij wilt leven. Zoals jij bent, weet je wel. Ja. Nee, want Nick, ik weet niet of je het vorige uur ook gehoord hebt... Ja, maar toen, het heel stukken. Ja, toen vertelde Frank ook dat, dat ze op een gegeven moment bij een, bij een kruispunt stond. Van of ik stop ermee of ik, uh, ja. ik ga deze lange weg in. Ik had het heel goed... Uh, daar kan ik me eigenlijk wel heel goed in, in, in, in denken en begrijpen. Want ik heb vroeger ook heel vaak gedans, heel vaak regelmatig gedacht van... Stoppen mee, dan ben ik er allemaal gezeit, alle problemen af, weet je wel. Of, nou, ik ben wel blij dat ik door ben gegaan. Want ik, bij mij is ja. ook alles goed gekomen dan, ja. weet je wel. Maar. En, en Nick, als ik mag vragen, wat, wat maakt dat jij kunt zijn wie je bent? Ik ga je vertellen, ik heb diep in de shit gezeten, hè. Vanaf ze verhaal aan, probleemkind, en ik ben al nou 37 en ik ben nu sinds... Drie maanden uit de ik heb geen probleem meer, noem maar op. Ja. Hm. Het belangrijkste is, echt wel, dat jij kan doen wat jij, wat jij je pret bevoelt, wat jij leuk vindt. Echt wel, ik maak vanaf s ochtends tot dat ik laat zitten lachen, gek doen, schreeuwen. Ik heb schijt aan wat mijn collega's over mij denken. Interesseert mij dat nou? Ik leef mijn eigen leven, weet je. Ik ben ook vrij gezellig en dan zou ik Goed. blijven denk ik ook mijn hele leven. Maar ik moet gelukkig zijn met mijn leven. Ja. En daar slaat... Daar slaag je zo te, zo te horen tegenwoordig goed in. Nick, dankjewel ja. voor het bellen. Ja, ja dankjewel... ik heb het al eer niet, uh, meid. Kijk, ja. dat zijn <laughs> mooie, bemoedigende <laughs> woorden. Dankjewel. Wat zeg je, Nick? Andrea Haas wat is ook een liedje: uh, Van dat je malen moet hebben wat andere mensen zeggen. Ja, uh, ik, ik ken ja, het, even het even het niet, maar we, we gaan het opzoeken. Is goed. Hey, succes, Nick. Dankjewel voor het bellen. Tot een andere keer. Dag. Nou, het zijn mooie bemoedigende woorden van, ja, van Nick. Frank van Brager, ten slotte, jij gaat je nu voor dat uh, netwerk uh, inzetten. Um, daarnaast, uh, nou dat zilveren speldje op je ver, 25 jaar bij het spoor. Mm -hmm. Blijf je daar nog lang bij het spoor? Nou ja, ik, uh, hij is nu zilver en bij 40 jaar wordt hij goud. Dus uh, daar wou ik toch eigenlijk wel voor gaan. Dat is wel de bedoeling. Ja. Ja, of het nou binnen ProRail is, maar binnen het spoor, ja. En er gaan zoveel dingen nog veranderen. Maar binnen het spoor, binnen de familie spoor, daar blijf je. Ja. Um, zijn er nog... Uh, dingen die je als vrouw gerealiseerd zou willen zien? Goh, nee, ja. Ik voel me goed, ik voel me vrij, ik voel me gelukkig. Ik wil vooral verder. En, en, en met mijn gezin, met mijn partner... Uh, ja, het leven is zo mooi nog. En, en dan wil ik me eigenlijk vooral inzetten om, om, om anderen te helpen... Uh, daar ook te komen. Ja, het geluk. Op weg naar het geluk. Ja. Met Franka van Brakel. Franka, ja. dankjewel dat je hier uh, wilde zijn. Prachtig. Dankjewel voor uh, het beantwoorden van de vragen van luisteraars. Vooral mm -hmm. ook voor je openhartige verhaal. Dank ook aan u die belde, mailde en twitterde. En als u meer wil weten over dat project Uit de Kast werkt beter van COC en FNV... dan kunt u dus kijken op de website uitdekastwerktbeter.nl. Franka van Brakel, dankjewel. En veel succes met uh, alles wat je doet. Ja. Dankjewel. Morgen is Casa Luna er uiteraard opnieuw. Dan ontvangt Nathan Vecht Ria van het Klooster. Zij is directeur van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. En zij pleit ervoor dat iedereen een persoonlijk opleidingsbudget krijgt. Dat morgen in Casa Luna. zover zullen dadelijk heel veel plezier bij de nacht die anders klinkt. Dankzij Vara collega Roel Koeners. En wat ons hier in het Huis van de Maan betreft, nog een goede nacht.